Jeremy Corbyn is teleurgesteld, al zegt hij in zijn eerste reactie niets over de verwijten van antisemitisme. India zegt dat het twee Pakistaanse mannen heeft gedood die het brein zouden zijn achter de bomaanslag in Kashmir. Bij de gevechten met veiligheidstroepen werden vanochtend ook vier militairen en een burger gedood. Donderdag blies een zelfmoordterrorist in een auto zichzelf op tussen bussen met Indiaanse militairen. Daarbij kwamen veertig mensen om het leven. Door de aanslag is de spanning tussen India en Pakistan verder opgelopen. Dit weekend waren er in India demonstraties... waarin de betogers eisten dat de Indiase regering wraak neemt. Een Spaans marineschip heeft gisteren geprobeerd... commerciële schepen die voor anker lagen voor Gibraltar weg te sturen. Gibraltar valt op 300 jaar onder Brits gezag... maar Spanje wil het schiereiland eigenlijk terug hebben. De Spanjaarden zeggen dat de schepen zich gisteren... in Spaanse territoriale wateren bevonden... Door de naderende brexit zijn de verhoudingen tussen Spanje en het Verenigd Koninkrijk op scherp gezet. Nederland is verplicht om mee te denken over een oplossing voor de honderden Syriëgangers die terugkeren uit IS-gebied. Dat vindt hoogleraar internationaal rechts een strafrecht knoops. Hij zegt dat er geen tweede Guantanamo B mag ontstaan. Dat is de Amerikaanse gevangenis voor Al-Qaeda-strijders in Cuba. Gisteren zei president Trump dat Europese landen gevangen genomen IS-strijders moeten opnemen en berechten. Zo niet, dan worden ze misschien vrijgelaten.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. ZFM Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. ZFM. ZFM. Zo, de koppers er weer af. Hè? Het is weer maandag vandaag. Ja, ja. Dan gaan oh. we weer een nieuwe week in. Is dat zo? Vol gezelligheid. Oh. Wat is er allemaal zo gezellig Hans, Vertel eens. Zandvoort lunch, hè? Oh ja, natuurlijk. Ah, ah, ah. Ja, ja. Ja, dat doe je goed. Ja, dat doe je goed. Goedemiddag allemaal, lieve luisteraars. Fijn Z dat u er weer bent. Zijn ze lief? Ja, tuurlijk. Nou. Oké, okay, beste luisteraars, goedemiddag. <laughs> zijn ze best? Weet, ik, weet of, ik weet niet of ze allemaal lief zijn. Nee, ze zijn best. Oh, ze zijn best. Dat zeg jij. Nou, beste reizigers, ja, eh, ja, beste ja, luisteraars. Ja, ja, mag ja, tegenwoordig ja. niet meer zeggen, dames en heren... Ja, je mag best het beste hoor. Ja, mijn beste luisteraars. Nou, in ieder geval, dit is Stanford Leunster deze maandag, de 18e februari alweer. Het schiet alweer op, hè? Tja. En het, wordt lekker weer weer, het is lekker weer vandaag. Heerlijk. Geniet ervan hoor, morgen wordt het alweer minder. Oh, is dat zo? Ja, nee, ik hoorde zoiets. Ik heb het hele weerbericht nog niet voorgelezen. Nee, maar ik, hoor, ik zeg het alleen, ik hoorde zoiets. Ja, ik ja, ga niet op de rug er, af. Ja, uh, Jij gaat straks detail vertellen. Kijk, kijk, dat bedoel ik. Maar voorlopig schijnt de zon volop en het is lekker weer. Ik zag dat het gisteren ook heel druk was op het strand in Zandvoort. Nou hè. Ja. ja. Ik las op Facebook ook een reactie van iemand die zei... Ik ben blij die lentedag. Ik word helemaal deprie van die winter. Bronnen gezet. Welke winter? Ja, dat, uh, dat, ik zag het ook staan en toen ja. dacht ik ook van... We hebben een beetje ja, met de, met de een strenge herfst. Een strenge, herfst, strenge ja. lange herfst gehad, ja, maar toch, ja. geen nou, nee, toch geen winter? Nee, het is toch geen winter. Dat soort men, mensen heeft. Dat soort mensen hebben, hebben de winter van 63 en 79 nou, nou, nog niet meegemaakt. Dat waren alles onder! Nou, weet je nog? Do, weet nou, je ja, nog? weet je nog. nog, we nog Voor de Noordzee nog. en zo. En, zo! En, ja, Ja. dat geloven allemaal. Maar goed, laten we het daar niet te lang over hebben. We gaan gewoon lekker een 3-1, hè? We hebben het begrepen. Goed? Ja, als je het wat vindt, ik weet het niet. Ja, weet ik niet. Is een beetje, ben... druk? beetje druk. Beetje druk. Beetje drukke muziek. Ja, maar het is een beetje maandag, hè? Dus die mensen moeten een Even beetje wakker worden. Moeten wakker ja. worden. Wakker stof... worden. Wakker worden. Wakker wakker wakker worden. Stof, stof, stof moet uit de oren, oh, dan ook. heb ik wel een goede keuze gemaakt dat in zo? dat geval. In dat geval wel, ja. Oh, Oké. Okay. Zal ik hem opstarten? Uh, weet je wat? Begin maar. Begin maar. Komt ie Drie in één in één. And bells. Don't see no lights are flashing, plays by sense of smell Always gets a replay, never seen him fall It's ball. We all sensation. I'm trying to cause a big sensation. Talking Just, about generation. My generation. Just talking about my generation. Get around. Zo. Maar die staat er wel een poosje op, hoor, op mijn <laughs> Dolly. Ja, ik had gewaarschuwd van tevoren. Ja, ja, ja, ik heb ja, ja, nog je toestemming nee, gevraagd. Nee, nee, dat is waar. Ja, ja. <laughs> ik ben ook niet, uh, ik ben ook niet boos. Ben niet nou, boos. gelukkig maar. Ik vond het wel lekker. Dat <laughs> <laughs> is gewoon even stof uit jorden. Dit eventjes. Ja, de Who, dames en heren. Ja, legendarische band. Ze zijn nog steeds actief. Hoewel ze gehalveerd zijn natuurlijk. Vanwege het feit dat er twee mensen helaas niet meer onder ons zijn. Uh, de band werd opgericht in 1964 in, uh, in Londen. En... Uh, de oorspronkelijke leden, dat waren uh, Roger Daltrey als zanger... John Entwistle als bassist... Keith Moon als drummer... en Pete Townsend natuurlijk, de legendarische... Gitaristen die alle gitaarpartijen uh, voor zijn rekening neemt. Uh, ze waren nogal wild in het begin. Uh, in de tijd van de beatmuziek werd hun muziek eigenlijk een beetje be omschreven. Ondanks dat hierin staat: van, dat was een van de bekendste rock-and-roll bands. Nou, dat waren ze niet. Want in die tijd uh, werd dat omschreven als pop-art. En uh, de pop art, dat was dus gewoon een wat ruigere vorm van de beatmuziek. En daar was De Hoe uh, een exponent van. En ze waren ook nogal gewelddadig in die tijd. Uh, Pete Townsend placht zijn gitaren altijd op zijn versterker stuk te slaan. Of zelfs uh, de hals in de speakers, te, waardoor er een hoop knaleffecten kwamen. Uh, Pete Towns, of, uh, uh, Keith Moon had nog wel eens de gewoonte om zijn drumstel te zaal in te schoppen. Gewoon vandaag zijn drumstel en dan een groot schop er tegen. En dan maar kijken wat er uitkwam. Uh, dat gebeurde meestal tijdens het nummer wat u, u net als laatste hoorde. My Generation. Wat echt gewoon een, ja, een, een, een ontzettend protest was tegen de truttigheid in die tijd. En uh, daar, uh, daar schopten ze behoorlijk tegen aan. De eerste hit voor de Hoe, trouwens was Anytime, Anywhere of Anyhow. Uh, als ik het goed, uh, goed zeg. Uh, anytime, Anyhow geloof ik. Anywhere, Anyhow. Zoiets. Uh, dat was, uh, dat was uh, de, eerste, de eerste hit voor ze. En My Generation was de tweede geweldige band. En ik zei het al, ze zijn nog steeds actief. En dat is leuk. Hoewel, um, ze hebben natuurlijk diverse bezettingwijzigingen gehad... door het overlijden, het, kort, het vroegtijdig overlijden van... Uh, Keith Moon werd eerst Kenny Jones de drummer. Daarna is uh, Zach, Simon Phillips is nog even drummer geweest. Zach Starkey, de, nummer, de zoon van, van Ringo. Die uh, is ook nog een tijdje drummer geweest. En is dat volgens mij nog. Uh, en uh, dan hadden we meneer Palladino. Die heeft de basgitaar overgenomen van de ook veel te vroeg overleden John Entwistle. Nou, dan bent u weer helemaal op de hoogte. En... Uh, ja, ze werden natuurlijk legendarisch door hun rock. Eerst door de band, doordat zij als eerste band ter wereld een echte rockopera brachten. Tommy, en dat kent natuurlijk iedereen. Het eerste nummer wat uh, we draaiden, dat was haar Tommy, hè, Pinball Wizard. Uh, daarna vroegen zij zich af wie jij nou bent. Nou, jij bent Dolly en jij hebt het uitgezocht. Dus uh, Piet, het is Dolly. <laughs> en uh, als laatste hoorde u natuurlijk My Generation. Wat een geweldige muziek. Heerlijk, ik hoop dat het stof een beetje uit uw oren vandaan is Want we gaan nu weer wat rustiger <lacht> Ja, we gaan nu weer wat rustiger Artiest in het licht Ja, het is een hele mooie zangeres Randy Crawford U gaat achterin luisteren, volgens luisteren naar The Rainy Night in Georgia. En Knocking on Heavens door. That it's raining all over the world. I feel that it's raining all over the world. Neon signs are flashing, taxi cabs and buses passing through the night. Like it's raining all over the world Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. En dan volgt hier het regionale nieuws op 18 februari. En het gaat allemaal over het afgelopen weekend en kort daarvoor. Een beschonken automobilist is zondagnacht op de Kostverlorenstraat tegen een boom gereden. De mannelijke bestuurder kon rond kwart voor één de bocht niet meer halen. En hij is aangehouden. De auto liep flinke schade op en is weggesleept door een berger. Geen van de twee inzittenden raakte gewond. Rond half elf gisterenochtend werden de hulpdiensten gealarmeerd voor een bij een hectometerpaal op het naturelstrand aangetroffen explosief. De politiewoordvoerder meldde echter al snel dat het om een roestige gasfles ging. Alle commotie was gelukkig dus voor niets en de explosieve opruimingsdienst kon thuis blijven. In een woning aan de Marnix van Sint-Allegondestraat heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een brand gewoed. Rond half twee werd de brand door bewoners ontdekt. Een vergeten pannetje op het vuur bleek de oorzaak. De bewoners, een moeder en haar zoon, konden zichzelf in veiligheid brengen...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 De bewoners hebben de nacht elders door moeten brengen. Twee 16-jarige vrienden uit Zandpoort Zuid en Velsebroek... zijn in de nacht van zaterdag op zondag... het slachtoffer geworden van een straatroof. Het incident vond rond half één plaats... in de omgeving van de Tesselschadeplein in Haarlem. De daders, twee jonge mannen, hun, mishandelden hun slachtoffers... Vervolgens gingen zij ervandoor met hun smartphones. De twee 16-jarigen kwamen er met wat blauwe plekken en schaafwonden vanaf. De politie is op zoek naar twee vrouwen die getuigen zijn geweest van de straatroof. Een van de slachtoffers zou met een van de vrouwen in de bus naar Velsebroek hebben gezeten. Ook riepen tweetal de vrouwen na, na de straatroof. De politie wil graag in contact komen met de twee getuigen.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 De zuidwestenwind zwa waait zwak tot matig en de temperatuur is met maximaal 10 graden ietsje lager dan vandaag. En dan was dit het weerbericht volgens weerman Rico Schreuder. Liedje. Um, Randy Newman, dus toch? Jazeker. Ja? Ja, waarom ja. had je dit gekozen? Vertel ik vind het gewoon een heel fijn, oh. uh, grappig nummer. Ik ja. word er een beetje vrolijk van. Ja. ja. ja. Maar oké, okay. goed, dat mag. Tuurlijk. Dat mag. Nou, dat ben ik heel blij om dat mag zeggen. Ja, dat mag. mag ja, ja. ja, ja, ja, ja. Zo'n vriendelijke man. Mag, ik ben zo ja. meegaand. Wat gingen we ook weer doen? Oh ja, ik, moest nog. ik uh, ga mijn artiest je was toch met het... Randy Crawford was je nog ja, uh, in nou, de weer? Nee. Mijn artiest in het licht afmaken. We hebben ons zo. ze blij mee zijn. In het licht. Het nummer is uh, oorspronkelijk natuurlijk van Bob Dylan, dat kennen we. Maar dit is toch wel een van de allermooiste uitvoeringen live versie ook. Randy Crawford, ze is jaren vandaag. Knocking on heaven's door. Mm -hmm. It's getting more that long Zangeres natuurlijk. Oh, nou is mijn gegevens weg. Is dat nou toch allemaal weer, Jans? Net toch eens een beetje op. Oh, oh, oh, oh, oh. Ik heb het hier ook staan hoor, moet ik het even. Randy Crawford. Ja, nee, ik heb het weer. Okay. Nee, schat, ik heb het weer hoor. Randy Crawford, zij heet officieel Veronica Crawford. En ze werd geboren op, uh, in Mekon. En dat op 18 februari 1952. Dus is uh, 67 geworden vandaag. Toch? Zeg ik dat goed? Ja zeg ik goed. Uh, dus dat is een prachtige leeftijd. En uh, nou ja, Randy Crawford. Ik ga er wat over vertellen. Uh, Randy Crawford werd geboren in Macon. En dat was in de staat Georgia. En dat is niet uh, de minste. Want daar komt bijvoorbeeld ook wedding oh, dus vandaan. Dus uh, een muzikaal stadje. En uh, ze groeide op in Cincinnati in Ohio... Als kind zong ze op school en in kerkkoren. En als 15-jarige leeftijd begon ze op te treden, begeleid door haar vader. Later werd ze zangeres van een groep. In 1972 trad ze voor het eerst op bij een concert in New York... waar ze samen optrad met George Benson. 1965 trad ze op met George Benson en Quincy Jones. Nou, dat zijn niet de kleinste jongens. Hè? Eh, enkele van de liedjes die ze daar ten gehoor bracht... Eh, verschenen op haar debuutalbum Everything Must Change. En dit album verscheen alweer in de Verenigde Staten. Uh, alleen in de Verenigde Staten. Ook zijn grote bekendheid kreeg ze natuurlijk in 1979... toen ze mee mocht zingen op de titelsong van het album Street Life van de Crusaders. En haar eigen commerciële doorbraak kwam een jaar later... toen uh, haar vierde album Now We May Begin uitkwam. En de, uh, de ballet One Day I'll Fly Away... was natuurlijk haar eerste grote knijter van een solo hit... Want dat streetlife was natuurlijk ook wel even wat, hè? Ja, nou, nou zitten we met een, met een probleem. Weet je wat het probleem is? Ik heb geen idee. Nou, ik heb vergeten om mijn liedje klaar te zetten. Oh, is dat een probleem? Ja, dat is een probleem. Oké. Okay. Oh, we hebben geen muziek. Ik wel, hoor. Oh, jij wel. Ja, hoor. Oh. Zet hem maar open. Oké, okay. staat open. Oeh. Oeh. Steve Harley. Hockney Rebel. Sebastian. Oh. Lange versie of de korte versie? Hele lange versie. Hele lange versie. Drie kwartier. Drie kwartier. Nee, maar we moeten Joop nog bellen. <laughs> Ik heb nog geen bericht van Joop. draai hem straks toch weer weg. Ja. Your name is Cherie mm -hmm. To rearrange all these thoughts In a moment is so sign mm -hmm. Come to a strange place we'll talk Over old times we never smile Speak a sound, and you are so gay with Parisian. Side, see my mind in Kaleidoscope. Slugged in a bowery saloon Love's a story to Syrian lie Pale angel face, your eye shadow And glitter is out of sight No courtesan could begin To the side for you Rebel. En de dat heet Sebastian. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Maar ik ga gauw de hond. We hebben nog een artiest. Dit licht ook. We hebben, we hebben de diverse. Oh, wacht even. Wacht even. Wel merken dat het maandag is vandaag. Even wakker worden allemaal. Goed. Uh, Steve Harley dus een Cockney Rebel met uh, Sebastian, hit uit de 70e jaren. Hé, hey, Dolly. Ja. Weet, je wie er ook jarig, weet je wie er ook jarig is vandaag? Willy Alberti. Ja, ook. Maar nog een ander. Nee, niet Yoko Ono, hè? Nee, alsjeblieft. je oh, belief, Ik ga zeg. wel zeggen, die ga nee. je toen niet draaien. Nee, als je blieft, oh, zeg maar. verschrikkelijk me nou lol. wat vreselijk. Nee, dat, dat Ja, dat nee, dan, dan weet ik nog van de artiesten uh, Gazebo. Nee. En uh, Dennis de Jong. Nee. Steve Phillips is nee. ook jarig vandaag. Nou, dan weet ik het niet meer, hoor. Nou, Wie Jij dan? bent vast als, als jong meisje. Oh jee. Ben jij naar de film geweest? Ach nee, van de, van de familie Trap. Ga je dat draaien? It's hydro John Travolta! Die is vandaag what? 65 geworden. Eden. Oh you jezus. Man. Overhead, power, auto, yeah. talking, what Fuel Ik Driving. is dit toch weer Ach, jongen, jongen, jongen. Wat is dit toch gevoelig. Sandy uit Greece natuurlijk. En daarvoor Greece Lightning. Ook uit, uh, uit uh, Greece. En uh, ja, dat is leuk natuurlijk. Want John Travolta, dames en heren, hij brak natuurlijk door, dat weet u allemaal, uh, met de film Saturday Night Fever, waar hij vooral zijn danskunsten liet zien. Uh, daar zong hij nog niet in. Want daar was de muziek hoofdzakelijk van de Bee Gees. En andere artiesten. Uh, maar toen daarna uh, kwam de film Grease. In 1978. En dat was eigenlijk natuurlijk. Uh, helemaal Toen was hij er helemaal. Hè, toen was hij helemaal gemaakt. Samen met Olijfje. Ach, ach, ach, ach, ach. ach wat hebben we toch uh, genoten van die film. En het gekke is. Die film nog steeds een hit is. Hè? Ik bedoel. De, de liedjes eruit die pakken nog steeds. Dat is, dat is het leuke ervan. Nou. Uh, hij werd geboren in Englewood in New Jersey. En dat gebeurde op 18 februari 1954. Hij is dus 65 geworden, dat zei ik al. En uh, hij is een Amerikaans acteur, danser, zanger en producer. Nou, ik zei het al, hij werd dus vooral bekend. Uh, zijn eerste uh, verhaal was natuurlijk gewoon uh, die film uh, Saturday Night Fever. Daarna Grease. En toen heeft hij nog in diverse andere films ook uh, gespeeld. Ehm... Uh, Goed, nou dat is eigenlijk wel mooi En uh, we feliciteren hem uh, van harte En uh, we gaan uh, Ja, we gaan gewoon uh, Naar het nieuws En het weer van 1 uur instrumentale uitvoering van Turn, Turn, Turn. En we zien u straks terug aan de andere kant van het nieuws. En daar moet mijn, mijn name Jan even goed opletten, hè? want dat komt direct na het nieuws. Dus blijf opletten. Voor nu, eet smakelijk en tot zo.